11 uur. Dit is Jeroen Tjapkumaan met het NOS Journaal. De Somalische terreurgroep Al-Shabaab heeft een aanslag gepleegd op een trainingscentrum van de Nationale Veiligheidsdienst in de hoofdstad Mogadishu. Daarbij zijn volgens de islamitische strijders 10 veiligheidsagenten gedood. Maar het Somalische ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt dat tegen. Het ministerie zegt wel dat vier Al-Shabaab-strijders zijn omgekomen. De Al-Shabaab-leden de poort van het opleidingscentrum op... door een auto vol explosieven te laten ontploffen. Daarna gingen ze al schietend naar binnen. Gisteren kwamen zeker acht Somalische agenten om... bij een aanslag op een politiebureau in de buurt van de hoofdstad. Een dronken automobilist die in Breda op de vlucht was geslagen voor de politie is op een politieagent ingereden. De agent die ongedeerd bleef voelde zich zo bedreigd dat hij enkele waarschuwingsschoten loste. Uiteindelijk werd de 20-jarige man aangehouden. Hij had zoveel gedronken dat zijn rijbewijs is ingenomen. Iemand had de politie gewaarschuwd omdat hij een auto zag rijden zonder verlichting. Toen de agenten de bestuurder wilden controleren, ging hij er meteen van door. Daarbij pleegde de man volgens de politie diverse verkeersovertredingen. In Lelystad zijn twee mannen zwaargewond op straat gevonden. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie kwam gisteravond laat af op een melding. De mannen zijn gewond geraakt door geweld, maar wat er precies is gebeurd, weet de politie niet. Na onderzoek in de omgeving zijn vier mannen opgepakt. Brazilië legt zich niet neer bij de straf voor Neymar. De aanvaller van Barcelona kreeg tijdens de Copa America... wegens wangedrag een extra schorsing van drie wedstrijden. In de wedstrijd tegen Colombia schoot Neymar de bal vol op de rug van een tegenstander, maakte ruzie en deelde een kopstoot uit. Door de schorsing is het kampioenschap van Zuid-Amerika voor hem voorbij, maar de Braziliaanse bond laat het er dus niet bij zitten. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Later vandaag neemt de regen af en breekt de zon af en toe door. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook morgen vallen nog enkele buien.